Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Istanbul wordt rond het Taksimplein en het Gezi-park... nog altijd gevochten tussen demonstranten en de Turkse politie. Er zijn tientallen mensen gewond geraakt. De politie begon rond acht uur gisteravond... met de ontruiming van het Gezi-park en het Taksimplein. Op het park en het plein is ruim twee weken gedemonstreerd. Het begon als een protest tegen de bouw van een winkelcentrum... maar mondde uit in een protest tegen de regering... Gisteren zei premier Erdogan dat de betogers uiterlijk de komende avond het Taksimplein moesten verlaten, maar gisteravond begon de oproerpolitie al met ontruimen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken reageert gematigd positief op de verkiezing van Hassan Rouhani als nieuwe president van Iran. Rouhani won gisteren de presidentsverkiezingen met ruim 50 van de stemmen.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 Egypte snijdt de diplomatieke banden met Syrië door. De Egyptische gezant in Damaskus wordt teruggehaald... en president Mossi sluit de Syrische ambassade in Cairo. Morsi sprak op een bijeenkomst om steun te betuigen aan de opstand in Syrië. Daar riep hij ook op tot een no-fly-zone boven dat land. Bij de aftrap van de Confederations Cup in Brazilië... hebben gisteren honderden mensen geprotesteerd... tegen de hoge kosten van voetbaltoernooien. Zo'n 500 betogers hadden zich verzameld... voor het grote voetbalstadion in de hoofdstad Brazilië. Ze verwijten de regering dat die kostbare evenementen... als het WK Voetbal 2014 binnenhaalt... terwijl een groot deel van de bevolking in armoede leeft. Het weer, vannacht overwegend droog met minimaal rond 10 graden. Overdag wolkenvelden, maar ook af en toe zon. De wind neemt af en het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Oh, goeienacht. Het is inmiddels weer uh, picobello hoor, in mijn mond, maar uh, mijn hemel, het was een flinke zit afgelopen maandag. Maar het begon eigenlijk uh, uh, twee maanden geleden ongeveer, toen was ik bij de tandarts, nieuwe tandarts, altijd wel weer spannend en kijken wat er gebeurt. En ik zat daar in die tandartsstoel, uh, zo hup naar achteren met, uh, met stoel en al, en die lamp, die tandartslamp zo vol in je gezicht ook. En uh, de tandarts blikte of bloosde niet. Ze keek en zat rond in mijn mond en zei: Nou, dat ziet er wel goed uit, Frank. Geen gaatjes. Maar je moet alleen wel even een afspraak maken met de mondhygiëniste, Want je hebt een beetje tandsteen, tandplak door de dingen die je eet. En je rookt ook, dat is ook niet goed voor je tanden. Nou ja, ik zo, best wel opgetogen, verliet ik eigenlijk de tandarts toe. En belde dan voor een afspraak met die mondhygiëniste. Tot ik dacht: Nou, geen gaatjes. mondhygiëniste klinkt allemaal wel aardig en, en ja, vooral onschuldig. En afgelopen maandag was het dus zover. Ik naar de mondhygieniste. En uh, ja, wat ik al zei, ik denk dat, dat is, die gaat eventjes in je mond kijken. Die poets het een beetje op. Misschien zegt ze van, oh ja, je moet even iets beter rechts of links poetsen. Waarschijnlijk uh, beveelt ze tandenstokers aan. Maar hemeltje lief. Niets was minder waar. <laughs> ik heb in totaal een uur lang in die stoel gezeten. Een uur lang. En, uh, nou, het begon dus eerst gewoon met het, met het klassieke, dat ken je ook wel. Spiegeltje in je mond. En een beetje zo, uh, zo stofzuiger er, erbij gewezen. Oh, als ik dit geluid weer hoor. Maar toen pakten ze een soort slijptol erbij. En ging ze tandsteen eraf halen. Moet je horen. Oh. Het gevoel was niet alleen vreselijk, maar het geluid ook nog eens. Als ik het nu zo hoor, dan krijg ik gewoon kippenvel weer. Ja, en dit ging dus, nou, dit, het ging ongeveer een half uur door of zo. Totdat ze al mijn tanden, zowel boven als onder, eindelijk had, uh, had gedaan. Oh, wat verschrikkelijk. En toen dacht ik van, mijn hemel. Een tandartsbezoek was voor mij altijd best wel gewoon veilig. Ik heb ooit één keer een gaatje gehad, maar voor de rest ging het altijd goed met mijn tanden. En nou, was het was gewoon een soort ja, routine klus. Maar zwetend kwam ik na een uur dus uit die tandartsstoel. En ik was zo blij dat het, dat het voorbij was. Ja, wat ik al zei, het was de eerste keer dat het een, een slechte ervaring was bij de tandarts. Al dat viel het wel mee, maar nu... Oh, dat ging echt hard. En dat geluid door merg en been. Hoe zijn jouw ervaringen bij de tandarts? Laat het me weten. 0800-1121. Heb je ook wel eens op die tandartsstoel gezeten en echt gedacht van... Dit ga ik niet overleven. 0800-1121. Ja en deze, deze man die heeft ook slechte ervaringen met de tandarts en die schreef dus maar een liedje over The Dentist Blues Magic Frankie Oh the dentist oh dentist my mouth is so full I look like James Dean but I feel like a mute when I'm talking to a friend. it shines his head subscribe to you cuz my spit makes him wet Dear, the slow dentist, dampest, my mouth is so full I look like James Dean, but I feel like a new Summertime sounds like bad weather to me Dark roses as withered as a flower can be When I eat an apple, there's a melon in my mouth Give me some of your tools so I can pull this thing out Dear, the slow dentist, dampest, my mouth is so full I look like James Dean, but I feel like a mule. My tongue is a hot dog that's simmered all night. Denthous, though, dentist, it doesn't feel right. Oh, let the guitar. feel right. My tears disappeared. My ass is all gone. I chill like my grandpa. I can't sing this song. Oh, dance, I can't sing this song. Dance, slow dance. My mouth is so full. I look like James Dean. Leuk liedje, leuk liedje van Magic Frankie, The Dentist Blues. nacht, je luistert naar, naar Nachtbrakers en het gaat over uh, de tandarts. Ik ben niet zo heel erg bang voor de tandarts, ook al had ik afgelopen maandag een redelijk slechte ervaring. Maar mijn uh, collega Ramon is echt als de dood. Die is, uh, de, hij gruwelt alleen al bij het idee dat hij naar de tandarts moet. Maar hij is, uh, uh, hij is toch uiteindelijk gegaan en uh, nou, ik, ik mocht hem even bellen zo midden in de nacht. Ramon, goedenacht. Goeienacht Frank. Goeienacht zeg. Jij bent uh, echt heel... Hoe lang ben je niet naar de tandarts geweest? Ja, ik uh, riep altijd vijf jaar, maar volgens mij was het zes of zelfs zeven jaar niet. Oh. Maar waarom niet? Was je zo bang? Ja, ik had een tandarts zitten. Een oude tandarts waar ik vroeger al naartoe uh, moest als kind. Um, en dat vond ik altijd verschrikkelijk. Uh, hij was namelijk een heel lomp altijd. Dus hij zat met haken te porren. Hij heeft dat dus eens uh, een gaatje geforceerd echt, bij mij. Die die echt indrukte. Oh. Uh, ja, het, enorme nare ervaring. Hij had een hele harde stem, ja. uh, uh, behalve als hij dan dat kapje op had, dan montel hij alleen maar, montel die codes als hij mijn mond zag. <laughs> en die codes. ik, ah, kippenvel, als ik, als, ik, als, ik, als ik aan die man denk. Ah. Maar toen werd ik een uh, uh, uh, jaartje of 17, 18 en toen verhuisde ik uit mijn uh, geboortedorp Venray uh, naar Amsterdam. En dat was ook het moment dat ik eigenlijk ja, zelf moest bepalen naar welke tandarts ik moest gaan. En toen heb je gewoon nooit een nieuwe tandarts gekozen? Nee, nee, precies. Dus ik heb daar, uh, ik heb daar heel erg lang uh, mee, mee gewacht. En toen ben ik nog één keer ben ik teruggegaan. Ja, naar die lompe boer was... in Venray? Ja. Ja, ja, ja, precies. En toen dacht ik van, nou, dit voelde zo... Um, maar ja, was hij nog dus... steeds zo lomp toen je weer terugkwam? Nee, uh, het, het was het mooie dat, dat hij heel commercieel was uh, altijd. Dus hij was inmiddels zo uitgebreid dat ik hem eigenlijk persoonlijk niet meer zag. Maar dan kreeg je van die assistenten en stagiaires ja. uh, die, die zo onervaren waren... waar ik me dan ook zo ongemakkelijk bij voelde. Um, ja, dus het ik, ik voelde, voelde echt als een soort fabriek waar je in waar je binnenkwam. Maar wat en... verschrikkelijk dat je zo... want dat is echt het klassieke verhaal van dat je bang ja. bent voor de tandarts. Want mensen zijn, nou, als je vraagt op straat ben je bang voor de tandarts... zeggen heel veel mensen ja. Terwijl ja. Het, als het gewoon goed met je om wordt gegaan... tuurlijk kan het wel eens pijn doen, maar niet, het hoeft niet bijzonder erg veel pijn te doen. Nee, nee, absoluut niet. Uh, dat is ook mijn, mijn laatste ervaring. Want vorige week ben ik eindelijk naar de tandarts gegaan weer. Maar na 6, 7 jaar dus, had je klachten? Ja. Ja, ik had een klacht. Er was één tand die was, uh, een kies achterin, die was uh, afgebroken. Oh. En toen, uh, ja, ik ben heel erg vlug, als, als, als het geen pijn doet, dan denk ik altijd, oh ja, het valt eigenlijk wel mee. Ja. Nou, toen brak het weer een stukje af, Oei. toen weer een stukje, oh. toen heb ik weer dus een half jaar gewacht met die kies. Uh, en toen dacht ik, ja, weet je, nu moet het er gewoon van komen. Uh, en toen uh, had ik eerst een vakantie. Dan ga je dat gebruiken als argument. Dan ga ik daarna wel. Zodat je maar niet hoeft te gaan. Ja, toen zat ik in het vliegtuig heen. En toen had ik al een beetje last. En dacht ik, shit, ik had echt daarvoor moeten gaan. En uh, uiteindelijk viel het gelukkig tijdens de vakantie reuze mee. Maar op, op weg naar huis had ik weer aardig last van. En toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik gewoon gaan. En toen? Want dan, dan moet je op een gegeven moment... Ja. Want hoe langer je wacht, hoe hoger die drempel wordt. Ja, absoluut. Dus Ik, ik ben gaan googlen op... Um, van die angsttandartsen, yes. die zijn er. Ja, die ga ik straks ja. ook nog even mee bellen in mijn uitzending. Oh, interessant. Ja, ik, ik was namelijk heel benieuwd van, ja, uh, wat is dan het verschil tussen angsttandarts en, en uh, een tandarts die, uh, ja, die tandarts is. Is er een verschil en die heb je dan een aantal, een stuk of veertien volgens mij in Nederland. Um, ja, opgezocht, maar dat was allemaal zo ver weg dat ik dacht, ja, dat is eigenlijk ook heel onhandig. En er zitten bij mij een echt om de hoek. Toen dacht ik, ja, weet je, laat ik er gewoon maar eens een keertje naartoe gaan. Laat ik maar zo'n een afspraak maken. Maar heb je dan en... bij die afspraak gezegd dat jij bang bent voor de tandarts? Ja, want dan ja, stappen ze heel anders in een, in een uh, afspraak dan, dan als, een, als je gewoon een normale patiënt bent. Ja, sterker nog, ik vroeg van... Hebben jullie misschien iemand in dienst die een uh, uh, is of daar ervaring mee heeft? En uh, toen zei ze, nou nee, maar dan weet ik wel uh, welke tandarts je bij ons beste kunt hebben. Want we hebben meerdere tandartsen bij ons praktijk. En dan kiezen voor, uh, voor de vrouw... Uh, uh, en die, ja, die kan er heel goed mee omgaan, die is heel rustig, legt alles rustig uit en neemt de tijd voor je. Maar hoe uh, was het moment dat je weer in die wachtkamer zat, na zes, zeven nou, jaar? Ja, ik was onderweg, en, um, um, um, ja, het is om de hoek, maar het is zeg maar twee minuten rijden met de auto zoiets. Ik was dan toch te lui om te lopen, dus ik stapte de <laughs> auto in. Uh, maar ik denk, het is twee minuten rijden normaal, maar ik denk dat ik er tien minuten over heb gedaan. Ik heb nog nooit zo langzaam gereden. Oh. <laughs> Omdat ik zo ontzettend zenuwachtig was. En uh, nou ja, ik stapte naar binnen. En ik rook de typische tandartsgeur, want ik ja, vind, er hangt ja. altijd een soort typische geur als je binnenkomt. En wat is geur dan belangrijk, hè? Dat brengt je dan oh, weer ja. helemaal terug in het verleden. <laughs> ja, maar zenuwachtig zweethandjes en ik kan binnen. En uh, nou ja, toen mocht ik gaan zitten, ik moest blijven wachten dat lijkt dan ook echt alsof je daar een uur op gezeten terwijl het volgens mij maar vijf minuten was of zo en toen mocht ik dan naar binnen komen uh, maar toen uh, ja was ik binnen en ik werd daar heel erg ongemakkelijk van um, en voordat ze iets gingen doen zei ik ik moet eigenlijk nog heel erg naar het toilet en toen ben ik naar het toilet gegaan en toen dacht ik uh, op het toilet ik, ik ik ik ga ik ga naar huis Wil je weg gaan, zitten, door je wilde je weggaan wilde je vluchten naar huis wow. ja ik wilde echt, uh, ja, ik, ik, ik voelde me zo ongemakkelijk en ik, ik ga gewoon naar huis en ik, uh, ja, ik, ik neem gewoon het telefoonnummer op als ze bellen. En ik, uh, ik, hoef, ik hoef daar niet te zitten. Dat het zo diep uh, geworteld zit, joh. Mijn ja, god. Maar ik wilde dus echt, ik was van plan. Dus ik stapte van het toilet af en uh, ik denk, ik ga nu uh, naar huis toe. Maar toen was ik vergeten dat ik mijn autosleutel en mijn spullen nog in die, uh, in die kamer had laten liggen. In die, in die uh, behandelkamer. Dus ik moest terug en toen ben ik naar binnen gegaan en... Uh, nou, toen kwam meteen die tandarts binnen en ja, super aardig, ontzettend vriendelijk. En um, um, nou, dat is al een heel lekker begin. Dan doe je je mond open en dan zie je die tang weer en dan denk je, oh, verschrikkelijk. Maar dat ligt ook op je gezicht. Deed, ja, maar wat zij deed, zij was gewoon heel voorzichtig met die tang en keek gewoon heel rustig met de spiegeltje. En ging helemaal niet hard met gebit bit in en zo. Het bleef heel rustig. En toen viel het eigenlijk heel erg mee. Ja, nou precies. Ze zeiden ze, nou, we gaan even foto's maken en... Um, ja, dat was natuurlijk ook wel heel makkelijk. En toen zei ze meteen, ja, ik zie hier die kies zit inderdaad, die moet getrokken worden. Uh, dat ga ik nu meteen nu doen hoor, dus dat, dat gaan we dat de volgende keer doen En als je er geen last van hebt, dan heeft het gewoon de tijd. En dan, ja weet je, als ze dat binnen nu en drie weken gaan doen, dan komt dat helemaal goed. Dus ik kon me rustig voorbereiden op die volgende keer. En ja, ze heeft eigenlijk maar niks gedaan, alleen maar gekeken. Maar die drempel voor mij, om naar de tandarts te gaan, was in één keer ja, stukken minder hoog. Ja, die is geslecht nu, de, de blokkade. Ja. Nou, precies. Dus ik ben uh, um, uh, volgende week aan de beurt en uh, ja, ik zie er eigenlijk helemaal niet tegenop. Ah, wel spannend. Maar uh, ja. wat was, hoe was de rest van je gebit? Want uh, die kies was dan echt iets mee aan de hand. Nou. Maar je hebt dan, neem ik aan, wel gewoon gepoetst, maar niet gecontroleerd en niet, ze hebben geen nee, tandsteen ja. weggehaald zes, zeven jaar lang. Dus dat zat er waarschijnlijk ook wel. Nee ja, dus dat zei zij ook. Ze zei ook van ja, ik had eigenlijk verwacht dat het dat heel dat zo erg zou zijn, dus het, het valt reuze mee en ja, ik zie zo ook geen gaatjes, terwijl je die normaal wel so. kunt zien hoor, als iemand zo lang niet geweest is. Ja. Ik heb wel altijd mijn tanden goed gepoetst en uh, ben daar wel mee bezig geweest, dus ik ja, ik, ik heb daar altijd wel, uh, ik, ik poets altijd wel netjes twee of soms drie keer per dag gewoon mijn tanden. Uh, en, en ook wel goed, maar uitgebreid. En als je dat gewoon doet, dan, uh, um, ja, dan valt de schade nog ja, redelijk mee, maar ik, ik, achteraf vind ik het zo stom dat ik niet eerder heb gegaan ja, ben. Ik vind ja. dat dom. Maar niks meer aan te doen nu. En je bent gegaan, mag je heel veel succes wensen, Ramon, uh, volgende ja, week? Ja, dankjewel. Ik, ja, uh, ik zie daar nog helemaal, eigenlijk niet tegenop. Ik ben daar nog niet heel erg mee bezig. Nee, je weet gewoon, nu en, wat uh, je te wachten staat ook iets meer. En dat het dus allemaal niet zo ruw en hard moet. Maar dat het ook dus gewoon, het zal waarschijnlijk wel een beetje pijn gaan doen. Maar ik denk dat je verdoving krijgt. Ja, nee, nee, absoluut. Ik wil zeker verdoving. En, uh, maar ook dat is allemaal gewoon... Uh, ja, volgens mij is zij zo relaxed daarin en zo uh, ontspannen, ja. Even tanden op elkaar en doorbijten, jongen. <laughs> zo, zo is het. Fijne het nacht wel Als ze maar lekker kies blijft. <laughs> Fijne nacht en, uh, en uh, blijf nog even lekker luisteren. En dankjewel dat je mocht bellen zo midden in de nacht. Ja, nou graag gedaan natuurlijk. Voor jou sta ik graag op, Frank. Dankjewel. Doei. Doeg. There is a house in your house. Echt een fantastische plaat dit. The Animals, House of the Rising Sun. BNN Radio 1. Nachtbrakers, Frank van der Lenden. Yes, nacht. Uh, je luistert naar Nachtbrakers dus. Radio 1 en het gaat over de tandarts, over je laatste tandartsbezoek. Heb je net zo'n uh, zo, ja, zo nare ervaring gehad vroeger als uh, Ramon toen net? Wel dan, 0800-1121. Of, uh, nou ja, of misschien heb je wel hele goede ervaringen ermee. Dat je echt fluitend zo. Ja. Nou, dat tandarts gaat, niks aan de hand, heel makkelijk. 0800-1121. Uh, Robert, goeienacht. Hey, goeienacht. Uh, ik had. Uh, vorige week had ik geteld, uiteraard. Jij had een date vorige week, althans, je had gefleurd en deze week een date. Ja, klopt. Maar het deed de een beetje in duigen. Ik kan vertellen hoe dat komt, omdat uh, een junk gooide een... Uh, een op het op podium bij Jan-Jaap van der Wal. Ja. En uh, de heel, eigenlijk viel alles een beetje in duigen. En oh. heel zielig en zo, weet je. Ja. Ook voor Jaap-Jan van der Wal, en hij had het niet verwacht. En uh, ik denk dat je hem moet hebben. en even troosten, want <laughs> ja. het was echt... Voor hem, om te zien, zoetje. Ja, nou ja, nou ja, dat ga ik misschien nog wel doen. Maar ik wil ook even van jou weten, Robert. Want we hadden vorige week inderdaad een gesprek over flirten, over meisjes. En over de date die je had dan deze week. Maar uh, het gaat vannacht natuurlijk over tandartsbezoek. En over uh, hoe jij met je tanden omgaat en of je überhaupt naar de tandarts gaat. Hoe zit het bij ja. jou? Nou, ik uh, ben heel erg bang voor de tanden. Hoezo? Ik ga. Naar, uh, bij de Vuur in de buurt heb je speciale. Uh, uh, voor uh, mensen die bang zijn voor de tandarts. En uh, die zijn daar ook voor ingericht. Zit bij de, in, nee, uh, de universiteit zit daar in de buurt of zo. Ja. En uh, het is gewoon een school. En daarboven, dan moet je met een roltrap naar boven. Ja, speciale mensen die bang zijn en zo voor de tandarts. Dus echt zo'n angst-tandarts uh, eigenlijk? Ja, dat, dat door mijn schooltandarts. Uh, ik had de schooltandarts en ik had de gewone tandarts. En toen waren ervan overtuigd dat ik gewoon een schot moest nemen. En uh, Toen op een gegeven moment hebben ze me gewoon eruit gehaald, van random. Gewoon, maar mijn tannen tentoonstelling. Het valt een uh, beetje weg af en toe. Uh, wat meer dingen. Uh, dat euh, En nog een kiezen hebben ze het uitgehaald, dat het ook niet hoefde. Yeah. En toen dacht ik, wow, ergens heb ik een angst uh, gemaakt of zo, denk ik, of zo voor die tanden. Ja. En uh, ik zit een half daar ook. En uh, ik vind het wel best. Maar wat doen zij dan, uh, want ik ga zo meteen ook even met een angst uh, tandarts bellen, maar wat, wat doen zij dan anders dan een, uh, een gewone tandarts? Nou, zij, zij leggen. Uh, uh, uh, uh, ik heb een keer een tandarts gehad. Die, uh, die zei, ga maar liggen. En hup ging in mijn mond. Dat vond ik echt niet fijn. <laughs> Hij overviel je eigenlijk een beetje. Precies. En uh, deze vrouw, vrouwelijke tandarts, die uh, zijn met... Uh, we gaan eerst zeggen wat ze gaan doen, weet je, dat vind ik gewoon heel erg fijn. En uh, het hoeft niet heel erg kinderen kinder achter te zijn van, de oh, oog. we gaan net even tekenen en zo. Nee. Zeg, ze zeggen gewoon uh, wat ze gaan doen en dit en dat, dat fijn. Omdat ik ook niet heel erg, uh, ik hou het niet van de standaard. Ik ben heel erg blij, net wat je, uh, je Mattie zei, van, uh, dat hij heel, heel erg blij is als hij weg is. Nou, dat gevoel heb ik ook. Ja. Naartoe moet, dan denk ik van fuck morgen er naartoe en dan is het ver en dan denk ik fuck, het is zo ver, weet je. Maar als, dit, als, als het gebeurd is, want vorige keer was ik daar en toen had ik geen gaatjes. Heerlijk maar gevoel, had, toch? En dan en, maar ik had, ik had meer last van, uh, shit, van, oh shit, ik, ik moet daar naartoe huh. en inderdaad, heel goed gevoel, maar ik, ik raad mensen zeker weten aan van ga wel naar de tangen. Uh, er komen hier en daar komen wel mensen voorbij waar je van denkt, van, uh, jij moet zeker weten een tandarts hebben. Ik noem niks, ga niks, doen, weet je, maar als... <laughs> ja. dan heb ik bedoeld. Hoe langer je wacht, hoe groter de schade wordt, denk ik ook. Dus als je al ergens last van hebt, ga zo snel mogelijk naar de tandarts, want dan kan die het nog misschien de, de schade de, een beetje beper, in, binnen beperken houden. Ja, precies. En hoe uh, heet die ziekte? Uh, met, uh, dat hadden de mensen in de VOC-tijd. Dus Scheurbuik. Tandarts... Huh? Scheurbuik. Dan ging ook je tanden er helemaal aan, inderdaad. Serieus, dat had mij meest. Echt? Ja, echt. Hij oh, had die tanden moesten er gewoon uit en ja. heeft het gewoon met een gebitje gelopen. Hij zei: Ik ga niet naar de tandarts. Wow. heeft heeft die tanden gewoon eruit laten of bijna alles eruit? Ja. Toen, toen heeft hij gewoon een gebitje. Of oh. uh, dus 46 jaar heeft hij een gebitje. Oh, van dat je... zonde. Ja, dat is heel zonde. Dankjewel Robert voor het bellen en uh, misschien tot volgende week weer. Hey. Met al het van harte welkom. Is goed, prima. Fijne nacht. Jo. Groetjes. Doe. Wat een kommer en kwel als het over de, over de tandarts gaat. Maar wat Robert zei, gewoon gaan. En je kan ook uh, maar ja, naar zo'n speciale tandarts gaan. Daar ik zo meteen eventjes mee. Eerst uh, naar uh, Rico. Rico, goedenacht. Ja, hoi. Hoi. Wat, uh, wat is het euvel bij jou? Nou, dat zal ik je vertellen. Uh, ik had een keer een, um, opeens een uh, lust van een uh, kies... Het was om een uurtje vijf in en ik moest naar een tandarts hier in Haarlem. En uh, dat, die tandarts, die kwam het helemaal ongelegen... dat ik dus uh, eventjes nog uh, na zijn werktijd binnenkwam. Ja. En hij zag gewoon aan mijn gebied dat er het een en ander aan mankeerde. En die heeft mij dus gewoon een... Hele minimale verdoving gegeven voor het trekken van een kies. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. En toen? Ik ben nu nou, heel benieuwd. Ik ben dus bijna tot aan het plafond gevlogen <laughs> van de pijn. Maar waarom gaf hij dan maar zo weinig verdoving? Nou, dat zal ik je vertellen. Dat heb ik, later op, dat heb ik dus later op de radio gehoord. Dat heeft hij dus gedaan, zodat ik nooit meer bij hem terugkwam. Hé, maar dat vind ik een raar verhaal. Als tandarts wil je toch klantenbinding hebben? Nee, dat was niet mijn eigen tandarts. Het, het, ja, is. het was zo weekend uh, na sluitingstijd, tandarts. Nee, het was, was gewoon op een uh, vrijdagmiddag om vijf uur en hij wilde naar huis. Maar ik had nog net ja, een noodgeval, dus gewoon met een, uh, ja, een ontsteking of een, uh, in een kies. Ja. Weet je? En... Ja, ja, je moest echt naar de tandarts. Ja, en hij trok hem en ik weet het zeker dat hij me dus gewoon een halve verdoving heeft gegeven. Nou, deze sadist, weet je? Ja. Die heeft, ik, ik, ik zag hem gewoon naast die lamp, zag ik hem gewoon lachen. Weet je? Ik, ik ging helemaal aan het plafond, want hij heeft gewoon met een halve verdoving, heeft hij die kies eruit getrokken. Ja. En ik kom nooit meer bij hem terug. En ik hoorde dus toevallig drie maanden later op de radio Oeh. dat Tom zo. Tandartsen dat is flikken hè? Maar dat vind ik heel ja. raar. Ik begrijp niet waarom ze dat doen. Ik, dat doet wel pijn af en toe een tandartsbezoek. Maar je moet toch mensen wel genezen? Dus dan doe je dat toch op de beste manier die er is. Ja, maar dat, dat, dat, dat zijn, er zitten gewoon zulke ratten dus tussen. Ik zeg het gewoon nou, echt, even eerlijk. Hè? Ja, hard op de tong. Maar hoe zit het dan nu met je, Rico? Heb je inmiddels alweer een andere tandarts? Uh, nee, dat, dat zal ik je vertellen. Ik heb dus pas het ongeluk gehad, en, in mijn auto, ja. en ik mis dus nu twee voortanden. Oh mijn god. Ja, en die moeten dus eigenlijk ook gerepareerd worden. Ja. Maar ik heb dus door dat geintje, heb ik zo een angst voor een tontas gekregen, weet je, dat ik denk, goeie genade, weet je, bij wie kom ik straks terug, en wat gaat dat geintje kosten? Maar ja, je kan toch niet zonder voortanden rondlopen? Dat ziet er toch niet uit? Nee, dat ziet er ook niet uit, weet je, mensen, mensen kijken mij aan, dus gewoon van, nou, dat zal wel een junk zijn. <laughs> ja. ja, nee, maar kijk, dat, dat, maar er is ook nog iets anders aan de hand, Weet je, mensen worden allemaal beoordeeld, weet je, als je een mooie gladde bek met ton hebt. Zo'n stralende je, glimlach. Ja, weet je, van uh, cheers, smile, dan is het in orde. Weet je, maar je moet dus weten hoeveel mensen er last van hun gebit hebben. Absoluut. Die dat, die dat dus niet meer kunnen laten repareren, dus tegenwoordig. Maar, maar ook omdat het best wel een dure grap is natuurlijk, omdat het niet per definitie in je zorgverzekering zit. Nou, het zit, het zit er helemaal niet mee. Nee, nou, ja, je kan het aanvragen, je kan een zorgverzekering plus regeling doen. Ja, maar, maar er zijn gewoon. Er zijn zoveel mensen in Nederland. Weet je, die, die dus gewoon met. Nou, zoals ik dus ook, met een gebrek aan het gebied... die we dus eigenlijk niet kunnen uh, laten repareren. Nee. In, in mijn geval, ik heb dus gewoon door die uh, toestand wat ik je net uitlegde... heb ik absolute tandarts uh, gekregen. Je hebt een trauma, Rico. Ja, absoluut. Weet je, en, uh, maar ik, ik wil er nog iets aan toevoegen. Laatste. Weet je? Kijk, uh, uh, al die meisjes in Nederland... hè? Van de jaren 16, 18, weet je wel. Die lopen allemaal met de mooiste gebiedjes. Weet je, en als er een jongen is dus, die dus ook maar één tand mist. dan is hij helemaal dus. Uh, nou, dan is je, heeft hij het helemaal niet meer gemaakt. Nee, maar ja, op zich. het is, ziet er ook niet heel erg charmant uit als je een tand mist. Dat begrijp <laughs> ja. ik ook wel. Ja, dat snap ik ook wel, weet je wel, maar. Dat is het eerste wat opvalt, weet je, maar... Weet je wat mij opvalt, Rico? Ja? Is dat jij verdomd goed praat voor iemand die twee voortanden mist. Je slist helemaal niet of zo? ja, dat is een compliment ook. Ja, maar ja, ik denk, dan als ik twee voortanden zou missen... Want de hele tijd komt mijn tong wel tegen mijn voortanden aan als ik praat. Dus dan zou ik echt een beetje zo praten. Ja, nee, maar kijk, daar moet ik het ook van hebben. En... Kijk, al die meisjes in Nederland, weet je wel, die hebben allemaal, weten ze allemaal dat ze hun gebit, dat het moet helemaal in orde zijn. Absoluut. Weet je, maar wat zit er dus gewoon achter de meisjes? Weet je, wat is er niet in orde? Dat, dat is ja een heel onder onderwerp. Daar nou, gaan we het een andere keer over hebben, maar ja, is goed. mag ik je bedanken voor het bellen Rico. En ik wil toch even een testje doen uh, uh, over je voortanden. Ik ga nu een plaatje draaien van Carla Bruni en die heet Kelkuun Madi. En dat is best wel een moeilijke, moeilijke titel. En dan ben ik benieuwd of jij dat kan met zonder voortanden. Komt-ie. Oké. Okay. Ga je hem doen? Dan kan, als jij hem even aankondigt. Carla Bruni met Kelke U, Madi. Kelke Bruni, je <laughs> Dankjewel. Oké, okay, On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?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 Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu Je ne me souviens plus, c'est très tard dans la nuit, j'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets, Le dites pas que je vous l'ai dit, tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore Serait-ce possible alors sans un instant me dit que le temps qui glisse un salaud que nos tristesses s'en fait des manteaux quelqu'un m'a dit que tu encore dit que tu encore ce Frans is al heel snel schattig. Een liedje in het Frans klinkt al heel snel van... Oh, Carla Bruni, ja, ja, ja, ja, die Carla Bruni. De vrouw van uh, de ex uh, minister president Sarkozy. Hoorde je hier op Radio 1 in Nachtbrakers... waar het uh, over tandartsen gaat <laughs> en uh, tandarts bezoeken. En toen net, uh, hoorde je Rico, die mist twee voortanden... omdat hij gewoon, ja, hij durft eigenlijk niet meer naar de tandarts. Dus hij denkt van ja, ik loop liever zonder de voortanden rond... dan dat ik weer naar de tandarts ga. Femke, goeienacht. Hi. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen voor jou. Ben je alweer al opgestaan? Heb je al geslapen? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik kom net thuis. En uh, ik zat nog eventjes in de auto naar Radio 1 te luisteren. Heel goed. Hou zo. Ja. Hoe, uh, hoe ben jij met de uh, tandartsen? Uh, ik was er heel slecht in. En ik ben nu heel erg goed erin. Want uh, je had net een jongen, die heette Robert, geloof ik? Ja, ja, Aan de lijn, ja. Die, uh, die zei dus, ik zit bij de VU en hij zit dus bij de ACTA, heet dat. En daar heb je de Stichting Bijzondere Tandheelkunde. En dat is voor mensen met tandartsangst. En uh, ik had uh, een klein ziekenhuistrauma opgelopen... waardoor ik uh, een beetje bang was voor mensen in witte jassen. Maar dat ziekenhuistrauma had niks met je tanden te maken? Nee, het had niks met mijn tanden nou, okay. te maken, maar uiteindelijk word je dan wel zeg maar, mensen in witte jassen die vertrouwde ik niet ja, meer. Dus ja. ik ging op een gegeven moment ook niet meer naar de tandarts, wat heel stom is. En uh, toen ben ik inderdaad door iemand gewezen op die stichting Bijzondere Tandheelkunde. En toen ben ik daar in therapie gegaan. Uh, een soort beetje hypnoseachtige therapie. En Die heet EMDR. En dan leren ze je om met je angst om te gaan. Maar en wat doen ze dan bijvoorbeeld? Prettig. Nou ja, wat ze, ze gaan eigenlijk een beetje door je trauma heen. Dus je moet alles weer herbeleven. Dat is echt vreselijk. Maar um, ze leren je om op het moment van je ergste angst... om dan controle te nemen over je angst. Oké. Okay. Ja, dat doen ze heel goed. Maar dat doen ze dan stapsgewijs ook. Gaan ze dan ook uitleggen wat ze gaan ja. doen bijvoorbeeld. Dat ja. ze je echt helemaal bekend ja. maken in hun wereldje. Want ja. voor ons, die, die, die apparaten... Ik zat de maandag dus bij die tandarts. Dan hebben ze dan zo mm -hmm. allemaal uitgestald. En dan schrik je toch van als je dat ziet. Dan denk je van, oh dat ja. moet in mijn mond. Ja, precies. Nou ja, daarom is het heel goed als je een tandarts hebt die inderdaad stapje voor stapje met je doorneemt van oké, okay, ik ga nu je tanden schoonmaken, ik ga nu een kies trekken of ik ga een gaatje vullen en uh, dat zeg maar begeleiden van mensen. Ik denk dat je dat sowieso bij patiënten moet doen. Weet je, mensen zijn tegenwoordig veel mondiger, begrijpen veel meer. Ja. Uh, een tandarts is niet meer, weet je wel. een meneer of mevrouw die, uh, die je met u aanspreekt, maar gewoon een gelijke. En als je je ook als gelijkwaardig behandelen, dan helpt dat. Hoe lang ben je niet geweest voordat je naar deze ik speciale tandarts ging? Vijf jaar was ik niet geweest. En wat was de schade? Daar ben ik dan benieuwd naar als je zo Ik viel dan heel erg mee. Oh. Ik heb geen gaatjes. Echt niet? Nee, maar ik poets heel goed. En ik los heel goed. Maar je had wel een tandplak of zo. Ja, ik had behoorlijk tandplak. Ja. En ik heb inmiddels weer een stralend gebitje. Maar heb je dan niet, uh, als je bijvoorbeeld dit geluid hoort... dat je dan weer toch een beetje zo... Oh, nee. dat je denkt... Ah. Nee. nee, die therapie... Ik raad het echt, als je echt bang bent voor tandartsen... ga EMDR-therapie volgen. Hoor je dit? Ongelooflijk. Ah. Ah. Nou ja, ik vind ik het goed het. dat je het gedaan hebt, hoor, dat ja. je er weer gewoon er helemaal overheen bent gekomen. En nu ga je gewoon elk half jaar vast. En nu ga ik heel keurig ieder half jaar ga ik naar de tandarts doen. Heel en dan is het negatief. binnen vijf minuten is het gepiept. En uh, ja. Nou, ja, maar ook, uh... ik, ik hoop dat je misschien een tip, uh, tip hebt gegeven aan luisteraars die ook niet zo van de tandartsen zijn, dat ze naar een speciale angst tandarts kunnen. Ja. Ja, Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam, kan iedereen een Beetje reclame nog gemaakt voor ze ook, maar dat is heel gunstig alleen maar. Ja, dus nee, ja, joh. het is gewoon een overheidsinstantie. Ja, nee, maar dat is, dat, dat is prima, want dan heb je een tip gegeven. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Fijne nacht. En de fijne nacht nog. Ja, ja, ik zou lekker. één je poetsen, hè, voor het slapen gaan. Dat ga ik zeker doen. Heel goed. Groetjes. Oké, okay. hoi. Oh, oh. Ja, de tandarts brengt toch wel veel met zich mee, ook veel, veel oud zeer. Uh, Ria, hoe zit het bij jou in de tandartsen? Maria. Hey Maria. Ah, goeienacht! Goeienacht! Ja, ik lig lekker te luisteren. Nou, uh, heb ik je uh, verteld dat ik was uh, nog met in de. Ik, ik ben niet helemaal wakker, hoor. Nee, ik hoor het. Maar... Ik ben nog een beetje aan het zoeken. Maar het gaat over nee. tandartsen vannacht. Ja, het gaat over tandart tandartsen. Ja. Uh, ik was, ik ben 62 en ik was aan het tiktallen. En dan heb ik een piktollen met zo'n uh, ding er tegenaan van een touwtje. Ja, het is een beetje ouderwets, maar ik, uh, ik ken het ja. uit uh, van de prenten. Juist. En die kwam tegen mijn voortand. En die was uh, dood. Dus, en dus, die moest eruit. Ja. Ik met mijn moeder naar de tandarts. Uh, nou, die tandarts die was een bullenbak. En die, uh, die, ik, die ging met zijn duim tussen mijn uh, lippen. En die beet op zijn duim. Hij kwaad, kwaad, <laughs> toch die tand getrokken. Bloedend achter op de fiets te huis. Goed, tweede tandarts. Tweede tandarts was een jongen, die kende ik nog uit zo'n kroeg. Dat je op de middelbare school, uit school, eventjes naar zo'n kroeg ging. Om te toepen en, uh, en een uh, sneeuwitje te drinken. Ja. En die was uh, een beetje flutterig met allemaal vrouwen. Dus wat deed hij? Hij legde in plaats van dat hij dat netjes op zo'n patootje had, al die attributen, dat legde hij op mijn boezem. En dan graaide die naar, ik denk, dan ben jij een smeerlamp. Maar dat kan toch helemaal niet? Een tante als die tussen kan. je borst aan het graaien is. Ja! <lacht> maar hij was pas een kroon aan het zetten. En toen dacht ik van, ik ga bij jou weg en ik ga die kroon niet afbetalen. Nee. Dus ik had netjes uh, een brief geschreven. Hij teruggeschreven. En het de Maria dat ik dat gedaan heb. want hij wilde dat geld hebben. Ik zeg, ga dat maar bij de verzekering proberen te krijgen. Zeg, want jij bent gewoon een man die uh, zich misdraagt. Ja. Daarna weer een uh, tandarts. Die haalt het zogenaamde tandsteen eruit, maar daar reed hij een sportvliegtuigje van. Want dat deed hij helemaal niet. Dus hij deed alsof ik hij kon... heel druk bezig was, maar ondertussen zat hij gewoon een beetje te klooien in je mond... en schreef je wel een grote rekening uit. Snap je? Uh -huh. En die, die hebben ze dus gepakt. En die... Uh, nou, word ik even wakker, Frank. Ja, ik merk het. Je gaat lekker een verstandertje <laughs> ja. hoger. Dus die... Daar had ik geen tandarts. Nee, en nu? En Hoe is de stand dat, van zaken? En nu... Nu ben ik bij een tandarts. Die heb ik al 30 jaar. Die heeft mijn hele bekje opgeknapt. Mooie kronen erin. Stukjes goud erin. schappen zijn het daar. Ook die mondhygiënisten... Heel goed contact mee, en ik heb, ben eigenlijk na die, die uh, eerste ervaring met die eerste die ik op zijn duim gebeten heb, <laughs> dat ik eigenlijk nooit meer bang geweest. Nee. Want ik denk altijd van, je moet zorgen dat je een goed gebit hebt, ja. dus dan moet je de, de, de, de ellende erbij nemen. Ja, je moet soms even pijn maar maar ja, wie, wie mooi wil zijn moet pijn zeggen ze. Snap je? Dus daarom moet je af en toe even door die zure appel heen bijten. Juist, ja. nee, gewoon hoe de wat ze zijn goed in de gaten houden, want ze zijn, ze zijn niet allemaal even goed hoor. Nee, dan nee, even vertel mij wat. Dankjewel Ria, ja, of ik... Maria, sorry. Ja, dat geeft niet. Fijne nacht nog. Jij ook. En, uh, en uh, nu, nu kan je ik weer een beetje... verder luisteren. Ja, heel goed. ik kan weer een beetje slaperig worden nu hoor. Doei! <laughs> Doei Maria! Doei! Oh, wat is het een vrolijke meid, die Maria! 0801121 met jouw uh, ja, horror-tandartsverhalen. een, een spaceplaats zo midden in de nacht. Moet wel kunnen, toch? Het is kwart voor vier. En je hoort de Iron and Wine met Boy With A Coin. Radio 1 Nachtbrakers. Frank van der BNN Nachtbrakers. Internationaal programma is, uh, is het waar je naar luistert. Je kan ook via de, de website luisteren: radio1.nl. Kan je ook nog meekijken? De webcam. En kan je dus door het hele land luisteren naar dit programma en uh, over de hele wereld. En het gaat over tandartsen. En uh, je hoorde al verschillende mensen over uh, de angst voor de tandarts. Je hoorde het net Femke uitleggen dat zij naar een speciale angst-tandarts ging. En uh, nu is er dus ook, Dat is er dus ook echt. En ik wilde daar wat meer over weten. Dus ik had uh, gevraagd aan Karima. Dat is een angst de tandarts. Of ik haar mag bellen, zo midden in de nacht. En uh, dat mag. Daar ben ik heel blij om. Karima, nacht. Hallo. Hoi. Um, er zijn mensen heel erg bang voor de tandarts. Ja, dat En dan klopt. kunnen ze terecht bij speciale tandartsen. Maar wat is het grootste verschil? Wat doen jullie dan bijvoorbeeld zodat mensen niet meer bang zijn? Nou, allereerst, um, ja, we praten heel veel met de uh, patiënten. Dus uh, het belangrijkste is dat je ze gerust stelt... En uh, ja, wat wij, onze uh, werkwijze, is dat de eerste keer dat ze bij ons zijn... dat we eigenlijk niks doen. En dat is altijd heel belangrijk voor hun om te weten. Dan kunnen ze ook echt met uh, een gerust hart naar ons komen. Oh, wat doe je dan? Nou, wat we dan doen is uh, eerst een, een, een foto maken. Uh, het zijn vaak mensen die al jarenlang niet bij een tandarts zijn geweest. Dus wat we doen is een overzichtsfoto maken, dus er wordt niet te veel gerommeld in hun mond. Ze gaan alleen bij zo'n apparaat staan en dan draait er zo'n groot ding om hun hoofd. Nou, dan wordt er dus een overzichtsfoto gemaakt. Nou, die krijg ik dan door, die bekijk ik. En dan heb ik al het een en ander uh, opgeschreven. En dan pas ga ik de patiënt uh, uit de wachtkamer halen. En als ik dat gedaan heb, dan, uh, nou ja, dan gaan ze wel in de tandartsstoel. Maar ze weten dat er verder niks gaat gebeuren. Um, het, het, ja, het enige wat ik doe is nog eventjes met een, alleen een spiegeltje. En daar leggen we de nadruk op. Dus dat er alleen maar met een spiegeltje wordt gekeken. Je maakt wel even een rondje door, door, door de mond om even het gebit zelf te bekijken nog. Ja, ja. En dan? De... Ja, je spreekt af gewoon met de patiënt uh, dat, dat hij, het is belangrijk dat zij de controle hebben over de, oh, hè, over de behandeling in de, in de stoel. Dat als uh, hij of zij de hand opsteekt, dat spreek ik vaak af, dan stop ik meteen. Dan ja. doe ik gewoon niks. Zodra okay. die hand omhoog gaat, dan haal ik het spiegeltje uit de mond en dan gaat de stoel overeind. Dus, uh, nou ja, goed. En dan uh, met het kijken, het onderzoek in de mond... en de foto die ik voor me heb... dan probeer ik een behandelplan voor zo'n iemand te maken. Maar je zei eerder in dit gesprek... dat het mensen zijn die vaak lang niet naar de tandarts zijn geweest... omdat ze zo bang zijn. Dus dan is het waarschijnlijk wel een ravage in hun mond. Meestal wel. Maar niet altijd. Maar er moet wel vaak uh, heel veel gebeuren. Nou, bij de één... Een is er soms niks meer te redden, dat is wel heel jammer. En dan? Krijg je implantaten of een kunstgebit? Nou, dan beginnen we altijd we eerst een kunstgebit. Dus dan uh, plannen we mensen in voor, uh, zoals we dat noemen, een totaal extractie. Dan worden wow. alle tanden en kiezen getrokken onder narcose. <lacht> en dan wordt er ook direct een prothese geplaatst. En dan kunnen mensen later ervoor kiezen, meestal dus meestal een jaar. Als ze de prothese toch niet goed vinden zitten of te, te los, dan kunnen ze kiezen voor implantaten. Wauw, dat is wel meteen heel heftig. Je haalt ook nog uh, narcose zijn, net dat je, nou, je daar alle, alle tanden trekt. Dat vind ik vrij logisch. Maar ik las ook dat je uh, voor een gewone behandeling onder een soort narcose kan, toch? Ja, dat, dat kan. Uh, zoals ik al zei, ja, we, we krijgen natuurlijk verschillende mensen binnen. Mensen waarbij je dus niks meer kan doen en helaas uh, alleen maar kan trekken. Maar je hebt ook uh, mensen waarbij gewoon veel uh, moet gebeuren. Er moeten uh, wortelkanaalbehandelingen gedaan worden, enkele kiezen worden getrokken. Het moet uh, schoongemaakt worden, vullingen, diepe vullingen. En dan probeer je dus dat te combineren uh, um, tijdens een narcosebehandeling. En dat, maar dat is dus ook voor een simpel gaatje boren. Als je echt zo bang bent dat je een beetje narcose krijgt. Ja, dat kan. Ja, we zeggen wel altijd tegen mensen, tenminste, ik zeg dat altijd, dat uh, ja, het is geen oplossing voor lange termijn. Maar het zijn vaak ook mensen die binnenkomen met klachten, pijn. Ja. Uh, en dat zijn mensen die geholpen moeten worden. Wow. En uh, voor heel veel is dit uh, ja, de enige oplossing. Ik vind het echt bizar dat het zo ver kan gaan. De, de, de, ja. de angst voor uh, de tandarts en dan het, de pijn in de mond. Want het is, nou, ik zit ook wel eens bij de tandarts. En tuurlijk, ik had, ik had, ik had het ook warm in die tandarts toe gekregen door gewoon een pijn die je hebt. Maar het is, het is vooral tussen de oren toch bij die mensen. Want zoveel pijn doet het nou ook weer niet. Ja, ja dat is voor iedereen is pijn anders. Hè? Iedereen ervaart pijn anders. Um, ja, een ene pijntje kan voor iemand echt heel veel pijn zijn, terwijl een ander het niet eens merkt. Dus ja, daar, daar ja, dan kan je verder niet over oordelen. Maar um, ja, uh, ze lopen vaak echt jarenlang met pijn, hoor. Dus, uh, ze zijn zo bang en vaak zijn het door nare ervaringen in het verleden. Waardoor ze dus echt niet zien zitten om naar de tandarts te gaan. En um, ja, we merken dat mensen echt soms een aanloopperiode nodig hebben van... Nou, soms twee, drie jaar voordat ze een afspraak bij ons maken. Zo. En pas als ze echt, echt pijn hebben dat ze er gewoon niet onderuit kunnen... Dan en dat moet je wel. Dan pas komen, ja. Ga je ja. zelf? Naar welke tandarts ga je zelf? Of doe je het bij jezelf? Ik, uh, ik laat mijn gebit altijd controleren door mijn collega. <laughs> Oké, okay, je gaat niet zelf met een spiegeltje in je mond kijken. Nee, dat gaat niet zo. <laughs> okay. Dankjewel, uh, Karima, dat ik je mocht bellen zo midden in de nacht. Ja, geen probleem. En uh, slaap, uh, slaap lekker zometeen. Blijf nog even luisteren. Oké, okay, dankjewel. Doeg. Doeg. Voor gezonde witte tanden moet je twee keer per dag poetsen. Maar hoe moet dat eigenlijk, goed poetsen? Stap 1. Je begint met het poetsen bovenop de kiezen. Zet de borstel plat op de kiezen en beweeg rustig heen en weer. Doe dat ook bij de kiezen in de onderkaak. Stap 2. Nu is de binnenkant van het gebit aan de beurt. Zet de borstel eerst weer plat op de kiezen en draai hem dan naar binnen toe. Daarna weer rustig heen en weer bewegen. Niet hard duwen, anders duw je het tandvlees omhoog en dat is slecht voor je gebit. Van je hoektanden en snijtanden doe je zo en ook de andere kiezen. Hetzelfde doe je bij de onderkaak. Stap 3. Als laatste moet nog de buitenkant van het gebied worden gepoetst. Weer rustig heen en weer bewegen. Eerst de bovenkaak en daarna de onderkaak. En hey ja, dan heb je een schoon gebied. <laughs> Hans, dit heb jij een beetje nagelaten, hè? goed je tanden poetsen, of niet? Uh, ja, niet alleen met tanden poetsen, maar uh, ongeveer twintig uh, jaar lang niet naar de tanden te gaan. Ik, uh, ik hoor ook dat je een beetje, een beetje uh, moeilijk praat. Komt het omdat je al je tanden mist of hoe zit dat? Uh, ja, klopt. Ik, uh, ik, uh, ik, ik praat nu uh, met een, uh, bot geformuleerd een lege bek. <laughs> maar heb je dan een kunstgebit? Ja, uh, sinds afgelopen dinsdag wel. Oh, je bent echt net kunstgebit uh, aan eigenlijk, sinds dinsdag? Ja. Nou, doe ja. hem even in. Ja. Ik denk dat het wat makkelijker praat. Nou, oké. Okay. Uh, als je dat wil, Frank, dan doe ik hem nu in. Ja. Oké, okay. uh, geef hem even drie seconden. Ja. Mm. Oh, maar je hoort helemaal niks. Ik denk, je oh wel. Ogenblikje. Ja. <lacht> <lacht> hm. <lacht> Zitten ze? Zitten ze ja, hij je hij, hij, hij er nu op? Oh. Nee, hij, wil niet, hij wil niet echt lekker erin, hè? Nee, uh, ja, ik heb er nu in. Oh, maar. En dan, dan klik je dat er gewoon zo op je. Op je waar je tanden horen nee, te zitten? Nee, nee, nee. nee. Uh, gewoon, uh, gewoon erin doen. En dan zit het goed? En, uh, ja, en ik heb het gebied nu in, dus. Uh, maar klaar. Ik moet nu een stuk. Uh, Beter uh, klinken. Ja, je, dus, het is iets minder mompelend. Je kan beter articuleren, denk ik, als je, er niet, uh, als je, als je dat kunstgebit ja, in hebt. Ja, dat heeft me ook wel een uh, twee dagen gekost om uh, te leren. Want uh, heh, toen ik uh, mijn uh, gebit uh, kreeg, had ik sowieso shit, wat laat ik wel nou mijn tong weet uh, je wel. Maar ja, maar, maar, maar nu kan uh, ja, ik goed, uh, goed ermee redden. Hoe is het zo ver gekomen, Hans? Uh, ja, angst. Uh, ik ben uh, twintig jaar lang niet naar de tandarts geweest... puur alleen omdat ik uh, bang was uh, voor uh, ja, een ingreep. Twintig jaar? En, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat heeft mijn hele gebit uh, groeien neer. Tjongejonge, maar 20 jaar, maar had je dan geen pijn in je tanden op een gegeven moment? Nee, nee, nee. Ik heb, ik heb er helemaal geen pijn van, ge, pijn, eh, van gehad. Alleen uh, in die 20 jaar is mijn gewit uh, wel uh, langzamerhand echt uh, tot een, uh, ja, ja, een, een grotie, uh, geworden. Ja. Maar ja, zo erg dus dat alle tanden getrokken moesten worden en dat je een kunstgebit ja. hebt nu? Ja, ja, ja. Maar en, heb je daar geen spijt van dan, dat je nooit bent gegaan? Heb je dan geen spijt dat je nooit naar de tandarts bent gegaan? Uh, nou, uh, nee, dat niet. Uh, het enige waar ik spijt van heb, is dat ik uh, het besluit dat ik uh, november genomen heb... om uh, een tandarts te bellen, dat ik dat niet vijf jaar eerder heb uh, gedaan. Ja, ja, want dan had het de schade beperkt gebleven, of niet? Nou, nee, maar... Uh, ah, Weet je, het ziet er gewoon niet uit. Ik bedoel, op het moment dat je echt uh, rondloopt met een, uh, ja, laat ik het maar noemen, wandelende cross die je in je mond... <laughs> ja, uh, je maakt er geen vrienden mee. Ik bedoel, je, uh, het, het ziet er gewoon niet uit. Hoe oud ben je, Hans? Drie, uh, 44. 44? Ja. ja. Dat is jong voor een kunstgebit, hoor. want ik weet toevallig, mijn oma heeft een kunstgebit, maar die is uh, 84. Ja, en dat is het op zich. Mijn moeder heeft ook een kunstgebied gehad en toen was ze 26. Dus dat zegt niet zoveel. Ik denk dat het een beetje familiair is dan, qua tanden of niet? Nee, want ik heb de kop van mijn vader, om het zo maar te zeggen. En mijn moeder, nee, ik heb gewoon een gehad. Ja. Althans, ik heb uh, de eigen fout gemaakt om uh, 20 jaar lang niet naar de tandarts te, toe te gaan. Dat is, uh, dat is mijn grote fout geweest. Maar nu hoef je weer 20 jaar niet naar de tandarts. Of je hoeft eigenlijk nooit meer naar de tandarts? Mm, nou, niet helemaal, want uh, over anderhalve maand moet ik even mijn kunstgebit laten... Uh, even checken. Ja. <laughs> ah, dus, sterkte uh, nee, ermee, ja. Hans. Eh? Mag je heel veel sterkte ermee wensen, Hans, met het kunstgebit? nieuw? Ja, nee, hij is veel sterker, omdat je hem net hebt sinds dinsdag. Nou, ik, ik, ik, ik, ik kan je heel eerlijk vertellen dat ik heel blij ben met mijn kunstgebied op dit moment. Ik bedoel, uh, ik zie er in ieder geval weer een beetje in tolbaar uit. Maar daarvoor had je dus een soort halfgebiedje. Dus een tand daar, een tand hier? Nee, uh, da da da daarvoor had ik een. Uh... Had ik, had ik echt een hiroshima uh, wat mijn gebied uh, betrof. Ik bedoel, uh, als ik uh, ging lachen, dan kreeg iedereen in een, uh, in een rampgebied. <lacht> uh, en, en nou, als ik nou bij wijze van spreken de kroeg in ga, dan uh, zien <siezen> de mensen... tenminste weer eens een keer een beetje uh, iets toonbaars. Ja, maar heb je dan ook bijvoorbeeld nu dat... Want mensen zien dan wel het verschil. Zij kennen jou uit de kroeg met een, nou ja, wat je zegt, een ramp in je mond. Maar nu ja. heb je opeens een stralend witte glimlach. Ja. En ik heb... Uh, ik ben... Uh, even kijken. Ja, ik heb uh, dinsdag het uh, gebit gekregen. En ik ben uh, gisteren nog even het geweest. Ik heb alleen maar complimenten gekregen. Van god vergeet, man! Wow, wat zie wat je, je zie goed er uit? goed uit? Ja, ja, ja nou... Wat zei Frank... Dit had ik gewoon tien jaar eerder moeten doen. Ja. En heb je nou ook het uh, idee dat je het beter doet bij de vrouwen? Nou, dat, dat is een uh, opmerking waar ik op dit moment nog niet eens mee bezig ben. Nou ja, maar omdat maar... je er weer toonbaarder uitziet, dan kan je wel weer... Of bij de mannen, ik weet niet wat je voorkeur heeft, maar dat nee, je... Nee, maar opvallen. Maar dan kan je wel weer achter de vrouwen aan ook. Of misschien heb je natuurlijk al een hele mooie vrouw. Uh, dat is een heel ander verhaal. En, <laughs> nee, en dat past niet in dit programma. Okay. Maar, uh, nee, uh, yeah, ik, uh, ik, ik voor mij moet heel eerlijk zeggen dat uh, doordat ik nu dit gebied heb, dat ik in ieder geval wel een uh, stuk meer uh, ja, zelfvertrouwen gekregen nou, heb, laat ik het zo zeggen. En dan even het de goede uitwerking. Ik, ik, ik toch? voel mezelf, uh, ik voel mezelf een stuk meer sanaan, om het zo maar. Te en dat begrijp ik heel goed. Dankjewel uh, voor het bellen. Is oké okay, Frank. En een fijne, fijne nacht Hans. Jij ook Frank. Groetjes. Hé, hey, dankjewel. Doeg. Oh, wat, wat kan je het laten escaleren in je gebied dan? 44 en een kunstgebied. Maar ja, wel heel erg blij dus daarmee. Uh, wat zijn jouw tandarts verhalen? Heb jij een bizarre verhalen, ook dat je twintig jaar niet naar de tandarts bent geweest? En dat je een of andere angst had ontwikkeld? Of misschien heb je wel een keer iets heel leuks? Misschien heb jij wel een, zanger, een zingende tandarts? Dat hij altijd zo daar zit van... Ah, la, la, la, en dat je het echt helemaal naar je zin hebt. Laat je horen 0800 1121. En kan je niet praten omdat je net bij de tandarts bent geweest. Kan je ook mailen. Dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl al, al die verhalen, joh. Oh.